8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Olympische sporters vanmiddag gehuldigd in Den Bosch. Egyptische president ontslaat generaals uit landsbelang... en stroomprijs op Bonaire met 50% omhoog. De Nederlandse Olympische ploeg komt vanmiddag aan in Nederland. De trein met de succesvolle oranje sporters rijdt tegen vieren het station van Den Bosch binnen.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 De stroomprijs op Bonaire gaat binnenkort met meer dan 50% omhoog. Dat heeft een arbitragecommissie op het eiland bepaald. De verhoging is een gevolg van een conflict tussen de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij en de eigenaar van een windmolenpark. De maatschappij betaalt al jarenlang te weinig voor de stroom die het windmolenpark levert, volgens de maatschappij, omdat de kosten van windenergie veel hoger zijn dan in het verleden was voorzien.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 Volgens Obama zijn de presidentsverkiezingen in november... niet een keuze tussen twee kandidaten en twee partijen... maar gaan ze over twee verschillende richtingen. Het verschil zal nog tientallen jaren merkbaar zijn, zei Obama. Presidentskandidaat Romney maakte dit weekend zijn running mate Ryan bekend. Tijdens een campagnetour deden ze gisteren North Carolina... en Ryan's thuisstaat Wisconsin aan. In Mexico is de nieuw gekozen burgemeester van de stad Matewala doodgeschoten. Ook zijn campagnemedewerker kwam om het leven.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 Het weer vanochtend in grote delen van het land. Veel zon. Vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe. En later op de dag is er in het zuiden en zuidwesten kans op een onweersbui. Noorden houdt ook vanmiddag veel zon. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden. Morgen wat meer kans op buien. ANWB Verkeersinformatie. Er rijden geen treinen tussen Maastricht en Heerlen. Dat komt door een stroomstoring. De extra reistijd is meer dan een uur.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 Goedemorgen, maandag 13 augustus. Een pleidooi om de macht van de pillenfabrikanten te, te breken. Steeds meer mensen zien hun loon rechtstreeks naar schuldeisers verdwijnen. En scheidend IOC-voorzitter Jacques Rogge... hield gisteravond de slotspeech tijdens de Olympische Spelen in Londen. After 17 unforgettable days... we are indebted to so many tonight. Het zit erop, de Olympische Spelen in Londen. Spice Girls, het nagebouwde centrum van Londen. De legendarische voetballer Pele was er allemaal bij de sluitingsceremonie. En daarmee maakten de Britten de balans op... van 17 dagen sport, feest en af en toe chaos in de Britse hoofdstad. Paul Sanders was gisteravond voor de ceremonie op het Olympisch Park. De Olympische Spelen zijn bijna voorbij. En dat is heel apart, want ze loopt over het Olympisch Park... en dan is het eigenlijk voor het grootste gedeelte leeg.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 Um, Mo Farah winning the 10000 10 meter the 5000 meter. So, most number it's probably last night to be honest so Mo Farah won. Uh, just incredible standing outside the noise in the stadium was just fantastic. Come on Mo Farah! Gabriel Masquel is coming but I think he's hij get there. Farah is going make it En als je mensen vervolgens vraagt naar wat hun hoogtepunt was tijdens hun spelen, wat ze het meeste is bijgebleven, dan komen de Britten opvallend genoeg bijna allemaal met hetzelfde antwoord aan de leiding, de Ethiopië daar vlak achter en de Kenia daar achter met volle fare aan in. Geweldig. Geweldig. Wat is dit knap? Om tegen twee Kenia's. Mo Far is een, een hardloper atleet die zowel de 5 als de 10 kilometer won. He is such an inspiration. He's had an amazing a, asylum seeker to the UK. He's found a home here and he's been able to fulfill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 en natuurlijk is Greg Rutherford winning gold as well. Maar ik denk dat atletiek the grootste thing in the UK. is. Really, komen naar de Olympiërs en running is de peak. Dus voor dat reden dat hij gewoon een is voor veel mensen. Jessica Ennis was ook leuk, zegt deze man. Fantastische prestatie op de zevenkamp bij de vrouwen. Maar ja, ook hij zegt toch ook, Mo Ferrer was het absolute hoogtepunt. Atletiek is de belangrijkste sport, zegt hij, op de Olympische Spelen. En dan ook nog de lange afstanden. Dan heb je het, op zijn zacht gezegd, goed gedaan.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 Ah, dat noemen, dat noemen bijna alle Britten het absolute hoogtepunt. Dat hij de vijf kilometer won. Ja, God, als je het geluid hoorde. Ik krijg er nou nog kippenvel van. Dat was echt mooi mee te maken. Dat was een orkaan van geluid. En die mensen uh, gingen allemaal tekeer. En dat was mooi mee te maken. BMX was ook heel gaaf. We hebben een mooi programma nou, gehad. Het de de is net, net basketbalfinale geweest en nu ja. de sluitingsceremonie. Dus, uh, Dat is een mooi pakket. We mogen niet klagen inderdaad, nee. nee, nee absoluut nee. niet. Ja. Waren er ja. nog minpunten? Maar Ik kan eigenlijk minpunten opnoemen. Het verkeer gaat allemaal snel, het openbaar vervoer is prima. Het sluit allemaal mooi op elkaar aan. Ja. Bier is duur, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, liggen, ja. Nou ja, dan moet je dan maar genoegen mee nemen. Ja, daar hebben jullie geen problemen mee. Het zij zo, toch? Je, je maakt het niet heel vaak mee als het goed is. Thank you very much for visiting the London Olympics 2012. I hope you've all had a lovely time. And I'll see you all soon in the future. En die future kan wel eens heel nabij zijn. Tenminste, over twee weken. Want dan begint het volgende grote evenement in Londen. De Paralympics worden dan gehouden. De reportage was van Paul Sanders. Het grootste ziekenhuis van Nederland vindt dat het tijd is... om de macht van de medicijnfabrikanten aan banden te leggen. Nu gaat het bij het maken van pillen vooral om geld verdienen. En het moet anders, vindt Hans Buller, de bestuursvoorzitter van Erasmus MC. Buller wil dat de Europese politiek zich er actief mee gaat bemoeien. Zouden wij niet gewoon als, als Europese Unie tegen elkaar kunnen zeggen... We, we maken een consortium op Europees niveau, we stoppen daar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 op allerlei manieren hun boeken gesloten kunnen houden... over of ze er nou al genoeg aan verdiend hebben of niet hebben verdiend. Ze moeten dus actiever worden in Europa, een grote rol gaan spelen. Daar gaan we over praten met D66-Europarlementariën Jan Gerbrandi. Is dat iets voor Europa om een grotere rol op dit uh, terrein te gaan spelen, meneer Gerbrandi? Nou, laat ik eerst zeggen dat het heel goed is dat de heer Bule net zoals over zijn collega's van het AMC eerder meteen naar Europa kijken voor een oplossing. Want maar Nederland ik vroeg gewoon of het iets klein. is, even die complimenten daar gelaten... ik vroeg gewoon, is het iets voor Europa om daar een rol te gaan spelen? Nou, absoluut. Alleen de vraag is wel in, op welke wijze... kijk, um, om nou als Europa de ontwikkeling van die medicijnen in eigen hand te nemen... of dat realistisch is... Dat een consortium vijfelijk... heeft hij het over. Ja, maar kijk, we hebben, in, we hebben in Europa duizenden zeldzame ziektes. Het is niet alleen maar pompen of fabri, het gaat echt om duizenden. Maar en die he hebben ongeveer allemaal met hetzelfde te maken. Namelijk dat het medicijnen zijn die ontwikkeld worden, die heel duur zijn. Ja, dat klopt. En daarom is het heel goed om, daar, uh, om dat Europees aan te pakken. Europa is daar ook mee bezig. Um, D66 ziet ook meer in de suggestie van de artsen van het AMC die het hebben over veel betere informatieuitwisseling... veel meer gezamenlijk de dingen aanpakken... maar niet zozeer in de eigen ontwikkeling van medicijnen in publieke handen. Want dat mm, werkelijk Maar, maar betaalbaar wat, wat krijg je dan als je informatie uitwisselt? Krijg je dan ook uh, betaalbare medicijnen voor nou iedereen? Ja, ja en, en om twee redenen. Een van de problemen bij die zeldzame ziektes... is juist een gebrek aan informatie doordat er maar zo weinig patiënten zijn. Nou, dat kan Europees natuurlijk uh, naar een grotere schaal gebracht worden... Het andere verhaal is de, de intransparante werking van de farmaceutische industrie. Die macht is enorm toegenomen en is in veel minder handen gekomen door allerlei fusies de afgelopen jaren. En we zijn in Europa aan het proberen om die macht te breken door veel meer transparantie te eisen. En om ook de, de, de belangenverstrengelingen die daar zijn in die farmaceutische industrie, om die aan te pakken. Maar kan Europa dat afdwingen dan? Nou, daar zijn we in Europa mee bezig. Kijk, juridisch is het moeilijk. We hebben in Europa 27 lidstaten met 27 verschillende gezondheidsstelsels. Over het algemeen zijn, uh, is men weinig bereid om uh, op dat vlak meer bevoegdheden naar Europa over te dragen. Die heeft Europa wel nodig, willen we dit soort problemen aanpakken. Maar ik moet dan partijen een partijen beetje... die een, een hele negatieve houding ten aanzien van Europa hebben, moeten zich ook uh, realiseren dat dit soort problemen op die manier dan niet aangepakt kunnen worden. Maar ik moet dan een beetje denken aan uh, zoals uh, in de Europese Commissie er ook een commissaris is, in, in het verleden is dat bijvoorbeeld Nelly Kroes geweest, die bedrijven kan aanpakken op het moment dat die ongeoorloofde prijsafspraken maken. Nou ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Er zijn al farmaceutische uh, bedrijven die enorme boetes hebben gekregen doordat ze op een onethische wijze zaken hebben gedaan. Dat is een hele zorgelijke zaak, maar daar zit de Europese Commissie, zit daar bovenop gelukkig. Daar zitten wij vanuit het Europees Parlement ook bovenop. We zijn nu bezig om het Europees Medicijnenagentschap, wat beoordeelt of in Europa medicijnen toegelaten mogen worden, om dat nog veel sterker en beter te laten werken met meer transparantie. Dus uh, we zijn daar in Europa echt op een hele uh, ja, goede manier mee bezig. Goed, en uh, dit is een soort stimulans, zo moet ik het begrijpen. Meneer Gerber Jan Gebrandi van D66, ik dank u wel. Graag gedaan. Straks blikken we terug op de eerste ronde van de voetbalcompetitie. Een opmerkelijke eerste ronde met direct al puntenverlies voor PSV en Ajax. Er zijn geen files, dus lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het aantal loonbeslagen neemt fors toe. Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders deed op verzoek van de NOS een peiling onder haar leden. En daaruit blijkt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 15% meer beslagen zijn gelegd. Gerechtsdeurwaarder John Wissenborn is voorzitter van de beroepsorganisatie KBG. En dat staat voor Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Goedemorgen. Ja. Um, u constateert wel dat er een stijging is, maar u kunt niet exact vaststellen, begrijp ik, met hoeveel. Hoe kan dat? Nee. Nee, het is zo dat er uh, nog geen uh, landelijke registratie wordt bijgehouden. Toevallig, net vorige maand, zijn er nieuwe regels van kracht geworden... die de deurwaarders verplichten om dit soort kerncijfers... aan de beroepsorganisatie aan te leveren. Oké, okay, dus volgend jaar, als we bellen rond deze tijd... heeft u wel die gegevens, exact. Ja, ja, ja dan kunnen we tot op het laatste loonbeslag uh, vertellen... of het er meer of minder zijn. Precies, tot het laatste cijfer ja. achter de komma. Maar meer ja. loonbeslagen, uh, het lijkt me op zich een logisch gevolg... van meer mensen met schuldenproblemen. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Uh, als iemand schulden heeft en het komt niet tot een vrijwillige betaling of een betalingsregeling... dan is de kans dat de loonbeslag gelegd wordt vrij groot. En speelt de crisis daarbij ook een grote rol? Ja, er zal ongetwijfeld de crisis een rol bij spelen. Uh, maar het is ook zo dat sinds een aantal jaren... als iemand door de rechter tot de adering, betaling veroordeeld is... Ja, dan kun je de werkgever via de officiële kanalen achterhalen als deurwaarde. En dat betekent dus dat je je werkgever niet uh, geheim kunt houden. Nee. Zijn bedrijven goed voorbereid eigenlijk op uh, de toename? Nou, we merken wel dat de grotere bedrijven er wel professioneel mee omgaan. Die worden ook vaker mee geconfronteerd. Maar het is met name wel wat lastiger voor de kleine bedrijven... die eens in de zoveel tijd, soms zelfs voor het eerst... geconfronteerd worden met zo'n loonbeslag. Daar zitten best uh, wat haken en ogen aan. Ja. Nou hoorden we in het uh, vorige uur twee werkgevers in de reportage die Bart Kamphuis had gemaakt. En eentje die plaatste zich uh, over dat hij met het beslag voor uh, ook werd geïnformeerd over de hele justitiële achtergrond. Oftewel met andere woorden, uh, hoe iemand in de problemen is uh, gekomen. Is dat per se nodig? Nou ja, dat staat op dit moment uh, uitdrukkelijk in de wet. Dus we kunnen niet anders. Hè. De achterliggende gedachte is dat de werkgever dan kan controleren dat werknemer ook echt veroordeeld is door de rechter. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat zoiets achterwege blijft. Je kan het toch ook de gewoon zeggen, nou ja, iemand is uh, veroordeeld... Uh, en uh, dit, is de, dit is de uitspraak. En dan hoef je niet de hele motivering laat staan... het complete dossier te krijgen. Ja, exact. Uh, het woord van de deurwaarde zou wat dat betreft uh, voldoende moeten zijn. Maar ja, op dit moment staat het uh, gewoon keihard in de wet... dat het dwangbevel dat dat uh, meebetekend moet worden aan de werkgever. En iemand die het overkomt. Hoeveel percentage van het loon mag u eigenlijk inhouden? Nou, het is zo dat het niet gaat om een percentage van het loon. Er zit een soort minimum wat over mag blijven. En dat is op dit moment 90% van een bijstandsuitkering. Dus 90% hou je in ieder geval over. Nee, Want ik vraag dat omdat je je dan afvraagt: van, kunnen mensen daar nog wel van leven? Of ben je niet bijna gedwongen om nieuwe schulden te maken? Ja, dat is een keuze die uiteindelijk aan, aan de politiek is. Ik weet dat een, een maandje of twee geleden uh, men nog bij bijstandsfraude bedacht heeft om misschien helemaal geen beslagvrij voet meer toe te passen. Ja, heeft helemaal niets meer om te eten. Uiteindelijk eh, wil men, ondanks dat er een loonbeslag is... zeg maar, ja, 90% van de bijstandsnorm, dat is echt het minimum. Daar moet je nog mee rond kunnen komen. Ik dank u wel. John Wisselborn is uh, gerechtsdeurwaarde... en dus voorzitter van die beroepsorganisatie KBG. Na negen uur gaan we ook nog even verder praten over dit onderwerp... de schuldhulpverlening. Over uh, met de schuld, sorry, met de schuldhulpverlening... gaan we dan praten over de toename van het aantal loonbeslagen. Het is 18 minuten over acht. Met Desi Bouters als president zou Suriname in een isolement raken en economisch instorten. Dat was tenminste de verwachting twee jaar geleden. Maar niets is minder waar. Economie groeit en er wordt geïnvesteerd, onder andere in onderwijs en in volksgezondheid. Dat merkte correspondent Harme Boerboom. Twee dagen voor de verkiezingen van ruim twee jaar geleden... doet Bouters keiharde beloftes aan de Surinaamse bevolking...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 Nou, het Olympisch geweld uh, heeft er natuurlijk naar gekeken... maar ondertussen is, misschien is het u ontgaan... ook de eerste competitieronde van de Eredivisie alweer gespeeld. Landskampioen Ajax speelde met 2-2 gelijk tegen AZ... en kampioenskandidaat PSV verloor in Waalwijk met 3-2 van RKC, Bas Ticheler. Bas, nou, dat is meteen een sensationeel begin van de competitie. Om te beginnen met eens even in Eindhoven. Zullen ze daar erg geschrokken zijn? Ja, die zijn zich kapot geschrokken. Uh, want de eerste wedstrijd uit bij RKC verliezen, dat is niet wat je moet doen als je niet alleen de laatste jaren voor heel veel geld... heel veel toch op papier goede spelers hebt gekocht. Als er een verloren zoon is binnengehaald van Bommel... als er een trainer is binnengehaald van wie iedereen zegt... die leert de selectie wel de mouwen opstropen... en dan juist met zo'n trainer... komt er een wedstrijd waarin PSV er eigenlijk een beetje met de pet naar gooit... en de indruk wekt dat ze het allemaal wel geloven. Ja. Dus dat is een, een, een, een harde conclusie... dat PSV eigenlijk zijn best niet gedaan heeft... en dat het verdedigend bij PSV echt totaal verkeerd zit. Want daar... Met name Marcelo, die maakte er een potje van. Daar gaat echt wat veranderen nog de komende tijd. Dan moeten we het hebben over Ajax. We wisten dat de ploeg uh, kwetsbaar was. Maar tegen AZ, waar we eigenlijk niet precies van wisten waar ze stonden. Een gelijkspel, 2-2. Is het een terechte uitslag trouwens? Um, ja, de, uiteindelijk denk ik wel. Ajax had wel. Als er dan één had moeten winnen, was wel Ajax degene geweest... die er wat meer recht op had, vond ik. Maar die hebben in ieder geval wat meer kansen gekregen. Ajax begon een beetje... Traag. Ik vond dat de wedstrijd een beetje traag begon. En in die zin dat je zegt, bij AZ weten we eigenlijk nog niet precies waar ze staan. Dat weten we eigenlijk nu nog steeds niet. Omdat ze een, een hele goede fase hebben gehad met twee fantastische goals van Altidore. Vlak na rust. En daaromheen heeft toch Ajax vooral gevoetbald. Maar zie je bij Ajax dat, nou ja, die missen er nog wat door blessures. Maar die moeten ook echt nog wel wat kopen. Dat weten ze ook, dat zijn ze ook van plan. Het is niet zo dat daar het geld nog uh, van de plafonds te plukken is. Dat kunnen we vanochtend ook in de, in de kranten weer lezen. Maar euh, nou ja, daar moet nog wel het een en ander gebeuren... omdat dat nog geen stevig huis is. En ja, als je de competitie op die manier begint... met een heleboel mensen die daar normaal ook niet staan... dan gaat het allemaal nog niet vanzelf. En dat zag je wel terug, vond ik. Nee, maar misschien doen we eigenlijk nu een andere club helemaal tekort... en hadden we daar eigenlijk mee moeten beginnen, FC Twente. Want ze winnen met 4-1 uh, van FC Groningen. Nou ja, ik, heb, ik, ik vind dat Twente wel um, voetballend op dit moment de beste indruk maakt. Um, die hebben natuurlijk met Tadic, maar ook met Schilder... want die moet je zeker niet vergeten, wel spelers gekocht... die voetballend heel veel brengen. Die hebben met Leroy Fer, natuurlijk vorig jaar... een van de grootste talenten denk ik, van de Nederlandse velden gekocht... Die vorig jaar eigenlijk nog een beetje een ongelukkig jaar had. Maar nu vind ik een totaal andere, veel frissere, fittere, betere indruk maakt. Dan is Chatley, die vorig jaar geblesseerd was in het begin van het seizoen weer helemaal fit en terug. Dus daar zit ongelooflijk veel voetbal in en ongelooflijk veel potentie naar mijn smaak. Misschien is Twente wel de grootste kampioenskandidaat. Dat zeg ik overigens los van de uitslagen van gisteren, hoor, want daar moeten we echt nul conclusies aan verbinden verder. Ja, nou, maar ik hoorde je het ook al zeggen na afloop van een van de Europa League wedstrijden. Dus uh, ja. je bent consistent in je verhaal. <lacht> voorlopig wel. In de dat geldt Bas, heel anders. He. <lacht> maar resultaten uit het verleden enzovoort. Nee, ja. maar Bas en dan, dan Feyenoord, uh, lastige wedstrijd altijd uh, in en tegen Utrecht en ze wonnen. Dat betekent toch dat ze daar iets hebben gevonden, een soort balans. Uh, in ieder geval weet Koeman misschien weer een snaar te raak. Ja, ik heb wel echt heel veel respect voor Feyenoord. Omdat ik het ongelooflijk knap vind dat je een, sowieso een seizoen uh, gemaakt hebt afgelopen jaar. Waarin ze tweede werden. Waarin eigenlijk iedereen zei hoe is het mogelijk. Dan ben je de hele as kwijt. Met Vlaar, El Amadi, Bakal en Guidetti. En dan heb je toch weer een elftal op de been gebracht. Met natuurlijk wel goede spelers die terug zijn gekomen. Want uh, kijk naar vormen, kijk naar immers. Maar dat is toch wel van een andere orde. Dan wat er is weggegaan. En dan win je een inderdaad, wat je terecht zegt, lastige uitwedstrijd van Utrecht. En niet onterecht hoor. Gewoon prima. Dat had ook nog wel iets hoger kunnen uitvallen die score. Dan doe je dus gewoon weer goed mee. En ik zie, ik zie fijn nog niet als kampioenskandidaat. Dat zou denk ik niet realistisch zijn. Maar uh, die ja, die gaan dan toch weer gewoon in de top 4 uh, eindigen als, als ze dit kunnen. En valt er vandaag nog een transfer te verwachten? Ja, of dat nou specifiek vandaag is. Maar de komende dagen gaat er wel het een en ander gebeuren. Bij Ajax heeft het er wel echt alle schijn van... dat Fernan Anita vertrekt naar Newcastle. De kans dat Theo Jansen bij Ajax blijft... lijkt me met een minuut kleiner worden. Nou, zei Frank de Boer gisteren... dat hij niet alleen maar om die flirt met Vitesse op de bank zat... maar ook omdat hij oprecht dacht... dat hij met Serrero op het middenveld AZ beter zou kunnen bestrijden. Maar goed, hij gaf wel toe dat het wel mee had gespeeld. Dus dat hij bij Ajax blijft, die kans lijkt me ook niet groot. Nou, van der Wiel wil heel graag weg. Bij PSV hopen ze maar dat Toyfo niet weggaat. Uh, ja, en als dat wel gebeurt, dan gaat iedereen trekken aan andere spelers... en dan zullen ze bij AZ wel weer hun hart vasthouden... want dan komt Zander weer in beeld en dan komt Adem Maher weer in beeld. Dus ja, het, het, het is natuurlijk een beetje gek allemaal dat die competitie weer begint... maar goed, zo zijn de regels die wat mij betreft veranderd moeten worden... Maar de competitie begint en het getouwtrek is nog in volle gang. Ja, het is 13 augustus en tot en met 30 augustus uh, duurt het. 31, 31 zelfs. Ja, ik vergis me zelfs in de dagen van de maand. <laughs> maar goed, de competitie is weer begonnen. Het is toch mooi, Bas? Ja, en mag ik nog één ding? Het ja. verbindt alsjeblieft al die uh, uitslagen geen conclusies. Hè? Want uh, ik geloof dat AZ in 2009 kampioen werd met Louis van Gaal. En die hadden uh, de eerste wedstrijd, kregen ze een nak thuis, die verloren ze. En de tweede wedstrijd moesten ze naar Ado Den Haag. En die verloren ze ook met 3-0. En toen dacht iedereen, goh, er wordt helemaal niks in te weten als kampioen. En Ajax heeft nog wel eens de neiging om in de winter tien punten achter te staan. En die worden dan ook gewoon kampioen. En PSV staat er meestal tien voor en die worden het niet. Dus het, het zegt allemaal helemaal nog niks. Maar ik denk dat ze in Nijmegen... Een totaal overbodig gesprekje eigenlijk. Ja, nou, maar in Nijmegen, in Waalwijk en in Rotterdam en niet te vergeten tuurlijk. in Enschede... Ja. vinden ze die stand op pagina 800 nemen van Teletext ja. fantastisch. Ja. Nou, en daarom is voetballen zo leuk. Want er gebeuren altijd leuke dingen en verrassingen. En uh, het houdt de mensen bezig. Bas, ik vond het nog een leuk gesprek ook. Bas nou, Stiggen, dan. dank je wel. Ja, ja, Lieve Heersbeestje moet, doneren moet, Giro 1107 moet, moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moed.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. Nederlandse sporters vanmiddag gehuldigd. En de stroomprijs op Bonaire waarschijnlijk flink omhoog. Goedemorgen. Half negen is het, ik ben door Al Negens. De Nederlandse Olympische ploeg komt vanmiddag aan in Nederland. Sporters arriveren per trein. Nu zijn ze nog in Londen, zegt NOC-NSF. Op dit moment zijn die sporters allemaal aan het inpakken. En uh, onderweg naar Kings Cross, zo heet het station in Londen. En daar vandaan trekt de trein naar uh, Brussel eerst. Daar stappen ze over en dan gaat het in een trein direct naar Den Bosch. En om vier uur vanmiddag komen ze daar aan. Het programma op het plein begint al om drie uur vanmiddag. In Den Bosch worden de sporters gehuldigd... en aan verwachting krijgen sommigen een onderscheiding. Op het feest in Den Bosch zullen ook verschillende Nederlandse artiesten optreden. De NOS zendt de huldiging vanmiddag rechtstreeks uit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 Het bedrijf was er vanuit gegaan dat windenergie veel goedkoper zou zijn... en weigerde de werkelijke kosten te betalen. Als het windmolenpark de werkelijke kosten in rekening brengt... dan gaat de energieprijs op Bonaire met 50% omhoog. Het bestuur van het eiland is bang dat burgers de prijsverhoging niet kunnen opbrengen. In de Griekse hoofdstad Athene is de politie op zoek naar vijf mensen... die iets te maken zouden hebben met de moord op een Iraakse immigrant gisterochtend. De Irakees werd in het centrum van de stad aangevallen, met iets scherps doodgestoken zelfde mensen hadden ook een Roemeen en een Marokkaan belaagd, maar die wisten te vluchten. Waarschijnlijk zitten er zogenaamde burgerwachten achter, zegt NRC-correspondent Marloes de Koning. Burgerwachten is een beetje de lieve term. Je uh, zou ze soms ook uh, knokploegen kunnen noemen. Het zijn uh, groepen, nou, meestal mannen, maar soms ook vrouwen met, met ja, uniformachtige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 Op een bijeenkomst in Chicago heette Obama Ryan welkom in de verkiezingsstrijd. Hij zei daarbij dat Ryan een fatsoenlijke man is, maar dat zijn visie fundamenteel verschilt met die van hemzelf. Volgens Obama gaan de verkiezingen in november niet over twee kandidaten en partijen, maar over twee heel verschillende richtingen. En over de Republikeinse richting had de president weinig goeds te zeggen. They have tried to sell us this trickle down dust before and guess what? It did not work. Het is niet een plan to cut the deficit. Het is niet een plan to create jobs. Het is niet een plan to revive the middle class. Het is not een plan to move our economy forward. Paul Ryan ging dit weekend ook meteen mee op campagne. Hij was samen met Mint Romney in North Carolina en in zijn thuisstaat, Wisconsin. Een voetganger die vrijdag in Den Haag werd doodgereden, is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een straatrace. Dat zegt de politie.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 Het slachtoffer stak net de straat over op een zebrapad... was volgens de politie kansloos tegen zoveel geweld. De twee racers zijn aangehouden, hun rijbewijs is ingenomen... en de bestuurder van de auto die de voetganger raakte... wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Het is vier minuten over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land is het zonnig... maar in het zuiden en westen zijn er wolkenvelden. Zeer lokaal komt er een lichte bui voor. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig. In het zuiden van het land is de wind zwak. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig. Elders is het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden een enkele bui, mogelijk ook met een klap onweer. De maximum temperatuur komt uit rond 25 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en in de zuidwestelijke helft van het land uh, is er kans op een enkele bui. Het wordt niet koud met minima rond 16 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar er ontstaan ook enkele buien. Het wordt opnieuw circa 25 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.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 Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Na twee weken zijn de Olympische Spelen gisteravond afgesloten. En u hoort het aan de openingstune. Geen Olympische tune meer, maar weer de gewoon de tune van het Radio 1-journaal. Nederland heeft de afgelopen periode zes gouden, zilveren, zes zilveren en acht medailles gehaald. Maar er waren niet alleen successen, er waren natuurlijk ook teleurstellingen. Dit waren de Olympische Spelen van Londen. Celebrating the 30th Olympiad of the modern era.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 Door, pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Janne Vos. Geweldig. Hij, gaat, hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Op de, de laatste sprong gaat hij eraf. Dat betekent dat we een uh, prachtige zilveren medaille hebben voor Gregor Schudden met Londen. Hij heeft uh, gegooid en het zal erom hangen. Ik, uh, het is 62,70 meter 70 voor het gesmekt, dat is jammer. Ja, klauwen. Ja, sorry voor het woord, maar, uh, maar dat is het wel. Ja. Ik ben blij, maar ik had niet een goede start, maar ja, ik heb niet veel aan dit de jaar gedaan, dus ik ben heel blij. Wat een eh, pandemonium hier nu, maar een prachtige zilveren medaille voor Adelinde Cornelissen met Parsifal heeft ervoor gestreden. Komt hier een Olympische medaille aan voor Laura Smulders? Pagon nog altijd, Smulders wordt aangevallen door een van de Franse dames, maar is onderweg naar Brons of misschien nog wel zilver, het is Brons voor Laura Smulders. Dat gaat lukken, Brons is voor Berghoud en Westerhof.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 En een mooie afscheid van Sardinero. En uh, hopelijk niet van van maar in ieder geval van deze combinatie die ons zoveel moois heeft gebracht. Olympische Spelen van Londen. Mooi op muzikaal overzicht gezet. Overigens, de muziek was van de handsome poet Sky on Fire. Bent je ooit ontdekt door Radio Vlistam? Volgens mij, want daar hielden hun eerste optreden. We blikken terug op die Olympische Spelen. Nou, met Arjan van der Horst. Ik begon altijd, Arjan, met de Nederlandse kranten er even bij te pakken. Ja. Ik, dat moet ik toch ook weer eventjes doen. Volgende stop, Rio. Uh, is een beetje saai van de Olympische Spelen. Maar de mooiste staat in de Telegraaf. In oranje letters, grote klasse. wij zijn trots op op de helden van Londen. En dan vroeg ik aan jou altijd, wat schrijven die Britse kranten? Ja, die zijn ook trots natuurlijk. Uh, niet alleen trots op hun sporters, want ze hadden ongelooflijk succes. Hè, de Britten, 29 gouden medailles. Maar ook gewoon hoe de Spelen zijn verlopen. Goodbye to the glorious game. Zo kopt de Guardian met een levensgrote foto... van het Olympisch Stadion met in het midden alle en ja dat veld in de vorm van een Britse Union Jack, de vlag. That's all, folks, zegt de Independent, de uh, Daily Telegraph. Britain, we did it right uh, we hebben het goed gedaan. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is dat het een uh, mooie spelen waren, goed georganiseerd. Um, de Daily Mail heeft een grote foto van het vuurwerk. En kopt out with a bang. Ze gaan weg met een knaller. En de Sun, ja, die heeft toch wel de mooiste kop. Hoorde vaak over Team GB, het Britse ja. team. Uh, en groot op de voorpagina, Dream GB. Het is een droom voor de Britten. Misschien was een van de leukste dingen gisteravond wel. Uh, een soort verborgen boodschap. Tenminste, zo heb ik hem opgevat tijdens die slotceremonie. Uh, van uh, eigenlijk Monty Python naar alle atleten. Always look at the bright side of life. Ja, en dat is weer heel typisch Brits. Wat we ook wel zagen bij die openingsceremonie. De Britten die hadden vier jaar geleden ook wel in de gaten... dat ze het spektakel van China niet konden evenaren. Dat was een, zeker die openingsceremonie met al die synchrone drummers. Dus we moeten iets doen wat typisch Brits is. Met veel humor. En dat zagen we ook gisteren weer. Ik denk dat we zelden zo'n spectaculaire sluitingsceremonie hebben gezien. Ik heb maar één speler meegemaakt. Maar als ik mijn andere NOS-collega's die al vele spelen hebben meegemaakt, ja, die zeiden allemaal... dit hebben we echt nog nooit zo gezien. Normaal is het zo, de atleten komen het stadion in... er is wat muziek, dat is het dan wel. Maar dit was gewoon een show met veel muziek... British, the best of British music, hè. Dat, dat, kun, dat is wel toevertrouwd aan de Britten. Maar ook met een lichtshow, met veel theater. Ja, een heel mooi einde aan twee mooie weken van spelen. En spelen waar volgens mij bijna geen wanklank bij is gevallen. Terwijl we ons met z'n allen toch zulke zorgen gemaakt vooraf. Ja. Ja, de beveiliging zat niet goed. Dat be eerste weken voor de Spelen het nieuws dat er te weinig beveiligers waren. Het leger moest ingrijpen om gaten te vullen bij de beveiliging. Verkeer, dat zou een chaos worden, dat, dat voorspelden ze ook zelf. Premier Cameron die zelfs waarschuwde... houdt er rekening mee dat er grote vertragingen zijn, dat de stad vol zal zijn niets van dat alles. Alles liep op rolletjes. Ik heb echt moeten zoeken... Uh, naar uh, incidenten. Die waren er eigenlijk niet. Uh, een Olympische bus die een fietser heeft doodgereden. Natuurlijk heel erg triest. Maar als je... Uh, dat afzet tegen alle verhalen... tegen alle waarschuwingen van tevoren... dan vielen dat allemaal reuzen mee. En die chaos is er ook niet gekomen? Chaos is er ook niet gekomen. Eigenlijk was het heel erg rustig in de stad. Nu is het normaal uh, altijd wel rustig... in de maand augustus vanwege de vakantie. Uh, ik denk dat de waarschuwingen... Uh, misschien zelfs wel te goed hebben gewerkt. Uh, Londenaren die thuis bleven om te werken. Londenaren die op vakantie gingen. Drie miljoen Londenaren zagen minder in het verkeer. En... Uh, uh, ja, Londen is niet een stad die zich moet bewijzen als toeristenstad. En ik denk dat veel toeristen die normaal naar de Britse hoofdstad komen in augustus... dat die, weet je, werden afgeschrikt door die waarschuwingen. Die dachten, ik heb geen zin in die chaos en dure hotels. Ik blijf gewoon thuis. En zeker in die eerste week van de Spelen ja, zagen we lege straten, lege metro's... geen lange rijen voor museums of theater leuk voor de toeristen worden, wel wat klachten van de toeristenbranche... dat zij het wel wat, graag wat drukker hadden gezien. Het is afgelopen, we moeten het zeggen. Maar dan kunnen we ook nog even terugblikken. Ik heb wel een idee wat jouw mooiste moment is. Zeg het eens. Volgens ja. mij, jij ging het meest, het meest enthousiast... werd jij uh, toen het over die Ieren ging, die bokswedstrijd. Ja. ja, absoluut. Ik, heb, nou ja, ik, had, ik moest heel erg twijfelen wat het mooiste moment zou zijn. Marianne Vos vond ik ook heel mooi. Dat vond ik een prachtige overwinning. Ik moet je zeggen, dat is mijn mooiste moment. Ja, dat, dat, dat teamwerk en uh, zo goed over nagedacht... hoe ze dat gingen binnenhalen, zo overtuigend. Maar persoonlijk, Ierland is een beetje mijn tweede thuisland. Uh, mijn vrouw is Iers en ik weet, je weet hoe Ierse fans zijn... Ja, je hebt daar een stadion vol met ieren eh, voor die boksfinale van Katie Taylor. 90% gevuld met Ieren. Ja, wat gaan Ieren doen als ze goud winnen? Die gaan als, zingen. Als, als, als ze, zelfs als ze verliezen trouwens. Die gaan zingen. Dus dat stadion, dat klonk niet normaal. Uh, ze, ik, ik, ik ben een beetje bevooroordeeld natuurlijk. Maar mijn andere NOS-collega's die er ook waren... Die, die kregen ook kippenvel. En ik liep later nog naar buiten. En ik zei tegen de bewakers uh, buiten dat hele grote uh, Excel-arena... waar de boxfinale was. Ik zeg, hoorden jullie dat nou, wat er binnen gebeurde? En die zeiden, ja, we hoorden niet alleen dat hele gebouw. Zo letterlijk te trillen. Zoveel zo geluid maakte die ieren. Prachtig. Het is voorbij. Uh, dat betekent uithuilen uh, en opnieuw beginnen. En uh, dankjewel voor je verslaggeving van de afgelopen weken. Anja van Dorst. Graag gedaan. Een maand voor de verkiezingen begint starten we een bijzondere serie gesprekken met lijststekkers. Dat doen we op het uh, digitale kanaal 24 Politiek24. We spreken straks met de maakster, Nienke de Zoeter. Verkeersinformatie. Erwin de Hart is bij de ANWB met de file. Ja, met Hangen en Wurgen op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen het drinkwater en Hoofddorp helemaal niet leuk. Bijna twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vanmiddag komen de Nederlandse Olympische sporters terug naar Nederland. Ze reizen met de trein naar Den Bosch en daar zal de huldiging plaatsvinden. Verslaggever Edwin Cornelissen die reist mee met de Olympische sporters in de trein. Edwin, sta je al op het station? Zijn je tas al ingepakt? Nee, ik ben mijn koffer nog aan het pakken, Bert. Dus wat dat betreft, ik heb nog wel eventjes... want die trein die vertrekt om 11 uur Engelse tijd, dus 12 uur Nederlandse tijd. Dus we hebben nog wel even, maar het is wel een operatie, dat is waar. Ja, want wat is de planning vandaag? Om 12 uur ga je weg, ga je via de kanaaltunnel, neem ik aan, uh, en dan? Ja... Ja, het is die, die Eurostar-trein. Die gaat met een noodvaart naar Brussel. En daar is er dan de overstap op uh, de speciale Olympische NS-trein. Dat is zo'n oranje gevaarte volgens mij. En die zet vervolgens koers richting, uh, richting Nederland... waar om uh, vier uur de aankomst staat gepland. Uh, aan boord wordt er uh, gezorgd voor uh, uh, mooie entertainment. Nick en Simon komen in alle coupés optreden, hebben gelezen. Ik kom altijd en, in de trein. En uh, in uh, Den Bosch... Uh, jod komt er niet aan. Het is onvermijdelijk, uh, Bert. <laughs> en uh, uh, in Den Bosch staat er vervolgens... een een hele mooie huldiging te wachten op, uh, op de sporters... waarbij de koninklijke harmonie, de bloemenkinderen, dj's optreden. Dus het kan allemaal niet op. Gaat niet heel erg lang duren, overigens. Uh, de planning is dat ze zo rond kwart over vier op het podium zullen staan, de sporters. En uh, dat die huldiging zal duren tot een uurtje of vijf. En dan snap ik ook wel dat het niet te lang zal duren... want die sporters willen natuurlijk niets liever dan naar hun familie en naar huis toe. Dus uh, het is voor de fans, het is voor uh, het publiek... het is ook wel voor familie, die, uh, die huldiging, en voor de sporters. Maar het moet vooral niet te lang duren. Nee. En er zullen vast en zeker nog vele huldigingen uh, volgen voor die sporters. Maar dan die treinen, Edwin, hoe, hoe moet ik me dat uh, voorstellen? Dus Nick en Simon zitten daarin, maar zijn er vaste plekken in de trein? Ja, daar heb ik eerlijk gezegd ook geen idee van. Ik heb wel begrepen dat uh, de pers bijvoorbeeld niet continu bij de sporters zal zijn. Dus wer blijkbaar werkt het wel met coupés en met, uh, uh, met bepaalde vaste plekken. Maar ik kan me zo voorstellen, ik heb het in die vliegtuigen meegemaakt de afgelopen keren. Dat het uh, een continu geloop is tussen sporters. Want ja, ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En dat willen ze graag met die collega's en met die, uh, met die uh, mensen delen. Dus uh, ik denk dat het toch wel een, een, een soort van zoete inval gaat worden tussen al die coupés. En dat die, die sporters elkaar toch wel gaan opzoeken... Dus uh, ja, ze zijn natuurlijk allemaal erg blij om naar huis te gaan. Het geeft altijd wel een aparte sfeer hoor, is mijn ervaring als je dat ook in zo'n vliegtuig meemaakt. Mensen zijn blij, uh, ze hebben teleurstellingen gehad of juist overwinningen gehad. Ze hebben in de picture gestaan of juist niet, maar ze hebben allemaal een verhaal. En ja, ze hebben iets gemeenschappelijks. Ze hebben gesport op de spelen. Dat is heel wat. Het is niet de eerste keer, want ik geloof dat na de Olympische Winterspelen, was het in Turijn dat er toen ook een trein aankwam? In Zwolle was het niet? Ja. Ja, dat was de enige keer dat ze met de trein hebben gedaan, inderdaad. Vanuit Turijn. Dat is ook wel logisch, want de Spelen die volgden, die waren in Peking en Vancouver. Dat, uh, dat doe je niet met, uh, mm -hmm. met een mooie NS-trein. Peking-express. Dus, uh, uh, maar wat ze... De, <laughs> ja, de Peking-express, ja. ja. Wat ze wel deden op die, uh, op die Spelen van, of na die Spelen van Peking en Vancouver... is dat er ook direct een huldiging gepland stond. Na Peking in het uh, Olympisch Stadion in Amsterdam. naar Vancouver op de Grote Markt van Haarlem. En inderdaad, uh, in Turijn was, uh, was Zwolle de stad. En zo rouleert dat een beetje. Het wordt ze onderhand ook een soort van verkiezingen. Uh, je ziet uh, in het persbericht bijvoorbeeld staan... dat uh, Den Bosch, Rotterdam en Amersfoort dit keer achter zich gelaten heeft. Dus het is voor een stadklaar blijkbaar ook een, uh, een, een mooie eer... als je die uh, Olympiërs mag binnenhalen. Al is niet iedere advocaat het daarmee eens, maar dat is weer een heel ander verhaal. Nou, die zaak is ingetrokken. Hè? Die uh, hebben ze in Den Minne geschikt, heet dat, uh, in juridische ja, precies, termen. Precies. Edwin, we horen jou natuurlijk in de loop van de dag. En natuurlijk om vier uur als de trein aankomt in Den Bosch. Goeie reis. Just see the letter, just the other day Madness, er staat ook een prachtige foto in een van de kranten... met zo'n Tommy Cooper hoedje op. En natuurlijk, de instrumenten zijn in de kleuren van de vlag. De nationale vlag van Groot-Brittannië. En ook een soort Schotse rok hebben ze aan in de kleuren weer van Schotland. Fantastisch. Gisteravond dus te zien bij het slotspektakel van de Olympische Spelen. Met nog maar een maand te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen... zijn steeds meer politici terug van vakantie. Er moet campagne gevoerd worden. En dat geldt in het bijzonder voor de lijsttrekkers. We spraken de afgelopen tijd uitgebreid met elf van die lijsttrekkers. En die gesprekken worden vanaf vandaag uitgezonden op Politiek 24. Jeetje, nou gaan we toch echt de psychoanalyse. Waar is de bank? Waar kan ik op ja, gaan liggen? we kunnen wel even... Nee, er is geen... Nou, daar nee, staat de daar bank. Daar is een bank. Nou, nou gaan we even naar de, dan de, de bank. gaan we dan naar even de de bank. zitten. Volgens mij heb ik keer gezegd dat ze ziek was... Uh, van uh, moet ik boodschappen voor je doen of zo, dan uh, geen probleem. Maar ik heb wel delen van politici. <laughs> delen. Die ken ik ook graag welke lichaamsdeel. <laughs> nee. Ik deeg wel vaak alleen de tafel. Maar wat, er, wat het sportje verkeerd laat zien is dat ik hier overdag de tafel dek. Maar de ontbijttafel dek ik meestal s'avonds. Omdat we ochtends helemaal geen tijd hebben. Een van de nieuwsuurverslaggevers die de gesprekken voerde met de lijsttrekkers is Nienke de Zoete. U hoorde net ook al Pim van Galen. Goedemorgen Nienke. Goedemorgen, en Rijers Waan ook, met z'n drie. Met z'n drie, ja, goed, hebben we iedereen genoemd. Zeg, uh, de bedoeling was om ze Precies. in een informele setting, de lijsttrekkers, uh, te spreken. Hoe zien we dat terug? Nou, bij uh, Emiel Roemer krijgen we letterlijk een kijkje in de keuken. Uh, Buma en Sap uh, die waaien uit op het strand. Samson is uh, zo ijverig bezig, die tilt ondertussen nog rozen uit. Uh, met anderen maken we bijvoorbeeld hun dagelijkse wandeling in, in de omgeving. En alleen Wilders, ja, dat was natuurlijk lastig om hem uh, buiten te interviewen. Uh, dus met hem heb ik maar een paar rondjes door de wandelgang uh, gelopen van de plenaire zaal. Maar ik moet zeggen, net als iedereen uh, was ook hij heel ontspannen en open. Ja, en Het was een beetje de bedoeling om ze van een andere kant te laten zien. Is dat gelukt? Ja, dat vind ik, vind ik zeker wel. Door die setting, maar ook door de lengte van, van de gesprekken. We zenden van iedereen ongeveer een half uur uit. Zie je inderdaad gewoon een andere kant. Het is altijd lastig om dan gelijk wat voorbeelden eruit te halen. Maar bijvoorbeeld Brand Buma die vertelt hoe het is om opeens een leider te zijn uh, en te willen zijn. Uh, Wilders die beschrijft hoe hij politiek bedrijft, uh, dat hij graag onvoorspelbaar wil zijn... Uh, met Pechtold, nou, we hoorden hem net al over de psychoanalyse, dat, uh, daar reageerde hij op de vraag of hij eigenlijk niet stiekem heel erg verlegen is. Uh, nou ja, uh, en je, je, ziet, je ziet echt een andere kant. Uh, persoonlijk, maar zeker ook inhoudelijk. En het gaat ook over, over de combinatie in de politiek van die twee. Uh, je hoorde net Sybrand Buma ook al over dat spotje van, uh, van het CDA, hè, waar Buma praat over het gezin, maar ondertussen alleen de tafel dekt. Bij de Partij van de Arbeid laat Samson wel heel bewust zijn gezin zien. En ook zijn gehandicapte dochter. Uh, dus aan hen vroegen we ook: van ja, hoe ver ga je nou om dat persoonlijk in de politiek te laten zien? Het is wel zo dat ik heel bewust mijn gezin niet in beeld laat komen. Dus nou, het zou omdat... kunnen, maar dat zou kunnen. Omdat ik vind dat zij recht hebben op hun eigen leven. En ja. toen hebben ze nagedacht over hoe kan ik nou in één minuut laten zien wie ik ben. Ja, daar horen mijn kinderen bij, daar hoort mijn vrouw bij. En dus ik dacht, als ik dat nou gewoon laat zien... dan laat ik misschien het beste zien wie ik ben. En ja. Dat is aardig gelukt. En de laatste was natuurlijk Samson van de Partij van de Arbeid. Elf uh, gesprekken gaan we bekijken de komende dagen. Nou weet ik dat er twaalf partijen op dit moment in de Kamer zitten. En Rutte van de VVD, die is er niet bij. Is dat uh, omdat hij niet wilde of is het een campagnestrategie? Wat zit erachter? Nou ja, het is niet omdat we hem niet gevraagd hebben in ieder geval. Het is inderdaad omdat hij niet wilde. En, en een campagnestrategie. Uh, de VVD die doet bewust heel weinig media optredens. Uh, zij hopen natuurlijk op de premierbonus. En willen Rutte zo lang mogelijk in die rol zien. Bijvoorbeeld morgen als hij de medaillewinnaars ontvangt. Dan kan hij de staatsman spelen. Ja, de, de goedlachse staatsman. Zo zien ze hem graag voorlopig nog. Ja, ja. Nou ja, goed, We hebben hem niet in beeld gezien. Maar het telefoontje waaruit hij sprak hebben we natuurlijk elke keer gezien. Op de Olympische Spelen. Um, dat is eigenlijk het enige wat ik van de politie ...politiek een beetje hebt meegekregen de laatste tijd. Want het lijkt wel alsof ze in een soort hele diepe slaap waren. Is dat vanaf vandaag voorbij? Nou, de partijen die nog flink wat zetels te winnen hebben... ...die zijn wel bezig geweest. Maar uh, ja, wat qua media aandacht is dat natuurlijk... ...volledig overvleugeld door de Olympische Spelen. Uh, ieder... De partij heeft eigenlijk zijn eigen spoorboekje. Uh, Buma en Samson zijn al heel druk uh, bezig. Uh, maar bijvoorbeeld de SP is net als de VVD uh, nog een beetje afwachtend. De SP heeft pas volgende week de start van de campagne. De VVD zelfs pas over twee weken... Uh, dus het lijkt een beetje alsof er inderdaad iedere keer een soort valse start van die campagne is. Dus ik denk dat hij deze week nog niet zal losbarsten. Maar bijvoorbeeld is er morgen wel al een eerste debat tussen alle partijen op SP en VVD na. Dus ja, het gaat wel beginnen, maar voorzichtig aan. Het gaat Vanaf vandaag in ieder geval te zien op ons digitale kanaal Politiek 24. Dankjewel Nienke. Straks kijkcijfers.